Zit hier weer bij alsof er niets is gebeurd. Magnifiek gerestaureerd. De Denker denkt weer. Kijk maar in singer singerlaren.nl. Dit is Radio 1. 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Na een dag vol geweld in het centrum van Cairo lijkt de rust nu terug te keren. Voor- en tegenstanders van president Mubarak... gingen elkaar vandaag te lijf met stokken en messen. Ze bekogelden elkaar met stenen. Bij de veldslag, waarbij tienduizenden mensen betrokken waren... is volgens de Egyptische Staatstelevisie één dode gevallen. Er zijn 400 mensen gewond geraakt. De gewelddadigheden begonnen volgens getuigen... toen aanhangers van Mubarak op paarden en kamelen... zich tegen demonstranten op het Tahrirplein keerden. De gevechten duurden tot in de avond. Het leger probeerde de situatie in de hand te houden... maar hield zich grotendeels afzijdig. Vanavond werden ook brandbommen op het plein gegooid. In de betere wijken van Cairo werd vandaag een vreedzame pro-Mubarak demonstratie gehouden. Uit de stad komen ook berichten van mishandelingen van journalisten door aanhangers van de president. Internationaal heerst bezorgdheid over de situatie in Egypte. De Amerikaanse regering roept op tot kalmte. Op vier snelwegtrajecten zal worden geëxperimenteerd met een maximum snelheid van 130 km per uur.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 De formatie duurt al sinds 13 juli. Het is voor het eerst dat een liberaal het voortouw krijgt. De koninklijke bemiddelaar van de lanotte slaagde er na een maandenlange bemiddelingspoging niet in de partijen op één lijn te krijgen. Het weer vanuit het noordwesten regent bij een soms harde zuidwestenwind. Morgen voornamelijk wisselend bewolkt en overal droog. Middagtemperatuur dan rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog twee korte files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Maarsen en Oude Rijn 2 kilometer. Zojuist een ongeluk gebeurt, de linkerrijnstrook is dicht. De A4, Amsterdam richting Den Haag, bij Hoogmaden nog 2 kilometer. De N18, Varsenveld-Enschede, is in beide richtingen dicht door een ongeluk. En die afsluiting is tussen Harreveld en Lichtenvoorde.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 Dagelijks op cinema.nl en vanavond op televisie. Met de Rotterdamse band Redstone Raft, Jules Deelder... en acteur en liefhebber van vechtfilms Tycho Gernand. Dit en meer in Rotterdam XL rond half twaalf Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En Lucella Carasso. Goedenavond. Geen kunststof vanavond. in verband met de spannende situatie in Egypte. We zijn in principe tot half acht bij u. waarna WNL het overneemt met avondspit. En dan komen we weer terug op het moment dat het uh, verder uit de hand loopt. Het is inmiddels donker op het Tagrierplein. Veel aanhangers van Mubarak zijn via de zijstraten verdwenen. nadat ze urenlang gevochten hebben met de tegenstanders van Mubarak. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is daar al de hele dag. Hans-Jaap, uh, heb je de indruk dat die aanhangers van Mubarak uh, zich inderdaad nog steeds terugtrekken van het plein? Ja, veel hebben zich teruggetrokken... Uh... ...van dat plein en, en, en de wegen daarnaast. Ik denk dat er nog ongeveer een vijfde hier in deze straat staat... ...van wat ik net heb meegemaakt, want ik moest vluchten voor die enorme groep. Uh, en je hoort ze dan verder trekken uh, van het plein weg, de stad door. Een hele donkere stad trouwens, hè, waar altijd al de winkels dicht waren de afgelopen dagen... ...maar waar mensen ook bewust nu de lampen uithouden, bang voor plunderingen. Want uh, De restjes die hier nog staan, uh, dat kan ik zelfs zien nu vanaf een balkon ook... Uh, ja, dat zijn wel echt uh, stevige jongens ook bij, uh, ja, hufters, uh, gewoon echt gaaiers, tuig dat ook uit is op, uh, zeg maar, niet politieke ellende, denk ik. Uh, en, en daar moet je erg voor uitkijken. Ik ga niet terug naar mijn hotel bijvoorbeeld, dat hier niet eens zo heel ver vandaan is. Maar als ik nu als westering op straat verschijn, weet ik al wat er weer gaat gebeuren. Want eerder maar, ben je al, al bedreigd, hè? Waar, waarmee ja. komen ze op je af? Met stokken, staven, messen. En ja, en dan, dan kijk ik maar verder al niet te veel meer wat ze nog meer bij te dragen, want dan ga je al zorgen dat je wegkomt. En dat heb ik twee keer toe moeten doen vandaag. En, en ja, er hangt gewoon een hele grimmige sfeer. Die Mubarak-supporters hebben niks met de westerse pers. Die voelen zich door het westen in de steek gelaten. En, maar wat er ook opviel net, het leek wel of ze een soort signaal kregen bijna dat ze, dat ze zich moesten terugtrekken. En uh, wat ik ook al eerder heb gezien... is groepjes mannen bij elkaar staan smoezen... van uh, wat gaan we precies doen? En die mannen, ja... Ik weet niet wat voor types dat zijn. Er wordt dus van gezegd dat er een groot gedeelte bij zit... dat er uh, politieagenten in burgers zijn... of van de geheime diensten. Uh, er zijn uh, identiteitskaarten afhandig gemaakt... van mensen die uh, gevangen genomen zijn... Zeg maar door uh, mensen die tegen Mubarak zijn. Die uh, identiteitsbewijzen kun je op de televisiebeelden zien. Die worden dan omhoog gehouden. Ja, dus, dus uh, voorlopig is het dus wel veel rustiger, maar verspreiden de groepen zich nog een beetje door die straten hieromheen. Ja, en bestaat nog steeds ook de mogelijkheid dat ze later weer het plein opgaan. Want dat is waar de mensen op het plein bang voor zijn. Hè? Dat, dat er vanavond opnieuw een aanval komt van de aanhangers van Mubarak. Ja, dat gerucht gaat hier door de stad... Uh... En, en ja, niemand weet of dat ook echt zo gaat gebeuren. Kijk, dat plein is wel ontzettend ontvolkt al eigenlijk. Hè. Als je daar ziet, dat daar hangen nog wat mensen rond... maar het lijkt een beetje op een popconset uh, een half uur na afloop. Ja, sommige mensen blijven nog, maar de meesten zijn onderweg naar iets anders. Ja, we spraken, en... we spraken net uh, een Egyptische gids... Hè, die werkt voor een Nederlandse reisorganisatie. Die bleef in ieder geval. Die beschreef ook dat ze in feite ook nergens uh, heen konden. Is het inderdaad zo dat er een groepje zit die, die daar helemaal vast zit... Nou, kijk, ik zou, net zoals ik niet met veel plezier door die straten hier nu ga om maar vijf minuten verder te gaan. Zo kan ik me voorstellen dat als jij uh, uh, ja, daar altijd hebt staan demonstreren tegen Mubarak. Uh, daar heb je ook wel wat te vrezen hier in de straten omheen. Want de jongens zijn in grote getalen wel weg... maar dan staan we nog genoeg om flink in door in elkaar geslagen te worden. Ja, want er zijn inmiddels meer dan 400 gewonden gevallen. Eén dode is gevallen. Dat zijn de laatste cijfers die komen van het ministerie van Volksgezondheid in Egypte. Voor zover dat betrouwbaar is, dat kan ik niet helemaal inschatten. Als we even teruggaan naar die middag... Hè, die aanhangers die kwamen met busjes... maar die kwamen ook met paarden en kamelen door de straten. Lopen die beesten daar nu nog steeds rond? Ja, ik, weet, ik heb uh, dat wel op beelden gezien, dat er mensen op kamelen aankwamen stormen. toen die grote oprukpoging kwam van de Mubarak-aanhangers. En uh, ja, op paarden, kamelen. En ze werden ook van hun kamelen en paarden getrokken door uh, ja, degenen die dat plein probeerden te verdedigen. Uh, ik, ik heb verder geen paarden meer gezien hier, maar uh, ik sluit niet uit dat er hier inderdaad nog eentje uh, ver, ver, verdwaald, verweest, uh, zonder eigenaar zeg maar uh, rondloopt. Ja, het was een soort middeleeuws beeld wat je ervan kreeg. Hans-Jaap, uh, pas op daar, doe voorzichtig, maar zo te horen doe je dat ook. Uh, we horen jou later in uh, onze uitzendingen terug. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep, vanuit Cairo. En ook op andere plaatsen in Egypte ontstaat een grimmige sfeer... en in Alexandria zijn berichten van demonstraties, van clashes. Uh, maar hoe zit het aan de Rode Zee, waar die luxueuze badplaatsen zijn? Oergada bijvoorbeeld, in het uh, zuidoosten van Egypte. Aan de telefoon Samira Adena, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Ik hoor je wel heel slecht, hoor. Dan praat ik wat harder. Ik uh, ja, graag. U zit in die badplaats. Hoe, hoe is de sfeer daar... als je let op wat op dit moment in Cairo aan de gang is? Uh, maar het is gelukkig niet te vergelijken met Cairo. Dat, dat kan hier ook niet. Dus, uh, het wordt hier wel echt geregeerd door de, door de politie en uh, de grote leiders zoals eigenaren van hotels en uh, gouverneur. Het wordt allemaal wel heel erg onder bedwang gehouden. Het leger is ook afgelopen zondag binnengereden na wat uh, demonstratie van uh, anti-regeringsjongens uh, die hier door de straat liepen. En dat was ook iets uit de hand gelopen. Dus er nou, waren dus wel er waren demonstraties de afgelopen dagen in Urgada. Sorry, wat zegt u? Er waren dus wel demonstraties de afgelopen dagen ja. in de badplaats ja. waar u bent. Ja, vandaag uh, ook een grote demonstratie van promobark aanhangers. En die, uh, die wordt geleid en is opgezet door de politie hier en door de, de hoteleigenaren. Want hier staat natuurlijk nou toerisme erg uh, op zijn kop en dat kost enorm veel geld. En uh, ja... ik? wordt begrepen niet... Dus dat begrijp ik niet zo lang, maar u zegt die uh, pro-Mubarak uh, demonstratie is geleid door de politie? Ja, ja, maar dan een burger. Ja, ik ken ze toevallig, ik woon hier al in 6 en, een 6. <laughs> en Dus ik, ik herken de mensen, ik herken de mensen, de, de hotelmanagers lopen mee, de politieagenten lopen in burger mee, en... Um, ja, ze willen toch wel laten zien dat hun aan de kant van Mubarak staat. En dat is ook logisch, want dit is natuurlijk een, een, een, een plaats... Waar, waar toch wat meer de, de, de goed bedeelde Egyptenaar komt en werkt. En het is natuurlijk een, een wat rijkere gedeelte van het land. Hun bang voor, voor weinig toerisme, dus het kost hun veel geld gewoon, ja. Zeker, maar de geschiedenis op dit moment lijkt toch een andere kant op te gaan voor president Mubarak, die daar al dertig jaar aan het bewind is. Heeft u het gevoel ja. in Urgada dat uh, men daar ook begint te beseffen dat zijn laatste dagen wellicht zijn geteld? Ja. ja, daar zijn ze ook helemaal niet blij mee, vandaar dat ik denk dat ze nu dat uh, probe-demonstratie hebben uh, laten... Groeien, want dat is al groter. Ik moet zeggen dat, me daardoor, dat ik me daar ook wel een beetje over verbaasd Het was echt een grote demonstratie. Ik weet ook niet of het al afgelopen is. Maar vanmiddag was dat begonnen. En uh, ik woon in een wijk. In een lokale wijk achter de gouverneursgebouwen. En daar is het eigenlijk opgestart. En ik zag dat. Uh, ik was samen met mijn collega. En ik zag dat de jongens die zeg maar. Anti-regeringdemonstratie uh, aan het voeren waren. Die werden allemaal hardhandig aangepakt. En in de politiebussen gestopt. En... Uh, Ikzelf had ook heel eventjes een beetje angst omdat ik vroeg... Uh, hè, waarom ben je pro? Uh, want ik was aan het filmen, en waarom ben je pro? En, en, nou, en die man die werd eigenlijk zo kwaad op mij. En ik moest maar weg. En uh, Ben jij voor uh, Mubarak? En je mag eigenlijk hier niet zeggen dat je anti-Mubarak bent. Want dat, dan heb je het hier zwaar. Dus de greep inderdaad, vanuit uh, de regering Mubarak uh, is nog steeds uh, behoorlijk stevig? Ja, zeker. zeker. Ja. Wat verwacht u uh, de komende dagen te zien veranderen wellicht? Nou, ik ben bang niet zoveel. Ik, uh, ik hoop aan de ene kant dat het hier rustig blijft. Dat, dat, he, ze pakken geluk, nou ja, gelukkig, ze pakken nu heel veel mensen op die eigenlijk ook willen demonstreren. En ze proberen dat natuurlijk uh, in de hand te houden hier op een manier die wij niet gewend zijn als westeling. En... Uh, ja, ik weet het niet. Ik durf het niet zeggen. Maar het is grimmig. Ik hoor mensen ook praten met elkaar zachtjes van... we moeten eigenlijk onze broeders steunen in Cairo. maar we durven niet goed, weet je. Dus het is, je bent hier ook gewoon je baan kwijt... als je natuurlijk gezien wordt tijdens zo'n demonstratie. Dus het is, het is niet zo makkelijk. Ik, ik durf er niks van te zeggen of het grimmert gaat. Het voelt niet... Niet prettig, laat ik het zo zeggen. Dan gaan we de komende dagen gewoon nog even contact met u houden. Samira Adena vanuit Oograda, een badplaats aan de Rode Zee. En we hoorden net Hans-Jaap Melissen... die zich met de grootste mogelijke voorzichtigheid... door het centrum van Cairo verplaatst. Overal ziet hij groepjes met dreigende gure types... die met stenen, stokken en staven rondlopen. De vraag is, hoe is het buiten het centrum van de stad? Contact met Jos Strengholt. Hij woont al zo'n twintig jaar in een buitenwijk van de stad. Goedenavond, meneer Strengholt. Ja, goedenavond. Wat merkt u van, van de onrusten die in ieder geval in het centrum plaatsvinden? Nou ja, ik, ik ging vandaag een rondje rijden in mijn eigen wijk met de auto om eens even wat uh, de zaak in oogschouw te nemen en wat foto's voor mijn blog te maken. En kwam daar toevalligerwijs ook in zo'n promobark demonstratie terecht. En daar hoorde ik ook lui die tegen elkaar zeiden dat ze naar Tahrir zouden gaan. Dus toen was wel duidelijk dat er ook wat aan de gang was. Ja, en, en denkt u uh, ook vet... zo, zoals vele mensen dat dat echt een georganiseerde actie is geweest? Oh, dat is volstrekt duidelijk. Dat is volstrekt duidelijk. Uh, op alle plekken zijn ze precies tegelijkertijd opgekomen. Op ze lopen met dezelfde papieren in hun hand. Uh, dus ja, dit, dit is uh, duidelijk georganiseerd. En wat staat er op die papieren? Kon u dat zien? Nou, ja, ja tegen Mubarak. Hè. En uh, 10 miljoen mensen tegen, maar 70 miljoen voor. Zoiets. En u kwam die mensen tegen. Uh, zijn ze ook bij u in de buurt op dit moment? Uh, nou, ik denk het niet. Het is heel stil in de wijk. Uh, veel stiller dan in de voorgaande dagen. Mensen zijn nu echt van straat gebleven. Uh, toen ik net zelf even op straat ging om naar de burgerwachten op mijn straathoeken te kijken... Uh, begon er een, een enorm tegenwoordig te schreeuwen wat ik op straat deed. Uh, waarop die andere jongens de, zeiden dat geeft niks hij woont hier. En toen had ik een babbeltje met ze, maar de, de, die, die luisteren nu allemaal erg bezorgd. Ja, ook, uh, ook, daar, ja, ook daar dus een gespannen situatie. Want, want waar zijn zij bang voor in uw wijk? Nou, ik vroeg of ze bang zijn voor de partij van Mubarak En ze zeiden, nee, we zijn meer bang voor, de, gewoon voor, voor Gespuis. Dat uh, hoopt de, de, stelen het en te roven. We hoorden net van Hans-Jaap Melissen. In, in het centrum doen mensen de lichten uit. Zijn bang hè, de, de, dat er wordt ingebroken, dat er wordt geplunderd. U zegt ook, de mensen blijven bij u in de buurt binnen. Zijn, zijn ook daar de lichten uit? Nou, ik, ik, ik zag dat niet, maar... De, de, de, de, omdat er op, de, op el, elke straathoek een dozijn een mannen met stokken en messen zit... ben ik niet zo heel bezorgd voor deze week. Is dit een verstandige strategie van Mubarak, ervan uitgaande... Hè? wat iedereen zegt dat hij hierachter zit? Wat denkt u gaat, u? gaat hij het hiermee redden tot september? Ja, dat is de grote vraag. Ik weet, ik weet niet zo zeker of Mubarak zelf hierachter zit. Het is op dit moment zo on, onduidelijk, want je hebt ook een, een nationale democratische partij... die misschien zelf het initiatief nam, mm -hmm. of de po politiegroepen die dat gedaan hebben... Want je hebt allerlei groepen in de samenleving die, waarvan het lot enorm verbonden is met dat van het huidige regime. En die zien de buil al hangen. Als er echt democratische verkiezingen zouden komen... dan raken die al hun uh, privileges kwijt. En dat willen ze ten koste van alles voorkomen, denk ik. Ja, en het leger doet ondertussen niks. Uh, ze, ze hebben een beetje waterkanonnen afgeschoten... op het moment dat uh, de tanks werden aangevallen op ja. het plein... Door, door demonstranten van beide kanten. Verder houdt het leger zich nog altijd koest. Hoe lang uh, zal het leger dat volhouden? Kunt u daar een inschatting van maken? Uh, ook dat is zo moeilijk te zeggen... Ik, ik heb het gevoel dat zij wachten tot ze werkelijk aan de rand van de afgrond staan... en het duidelijk is hoe de, hoe de, zeg maar, hoe de dobbelsteen gaat vallen en wie, de, wie het hier gaat winnen... en dat ze dan daar al hun kaarten op gaan zetten. Uh, zij hebben het meeste verliezen in dit land, denk ik. Ja. Zij zijn degene die het beste fi financieel geholpen zijn door dit regime. Zij, zij genieten de grootste voorrechten met hun clubs en hun zwembaden en hun, hun, hun, hun goede salarissen... En dat willen ze juist niet kwijt. En als dit regime omlaag dreigt te gaan, dan denk ik dat ze dat tegen kiezen. En Als je nou kijkt naar de gebeurtenissen van vandaag en, en de afgelopen week... had u zeg, een maand, twee maanden geleden gedacht dat het, dat het ooit zover zou komen in Egypte? <laughs> een week geleden nog niet. Nee, een week geleden nog niet. Ik, uh, een, een week geleden vroeg iemand aan mij uh, op mijn blog... of het wel veilig was om op vakantie naar Egypte te gaan afgelopen donderdag en vrijdag. En ik heb gezegd, ja, ik zie echt geen reden om niet te gaan... Maar ik heb er nu wel een beetje spijt van. Ja, wat, wat kan zo'n landje dan verrassen, hè? Ja, het is echt dramatisch. Sterkte de komende dagen, meneer Strenghold. We zullen u uh, ongetwijfeld u nog spreken. Dank u wel. Gaan we door naar Jan Keulen, voormalig correspondent in de regio. Die nu werkt voor Free Voice, een organisatie die in het buitenland journalisten traint en opleidt. En laat werken onder moeilijke omstandigheden. Jan, goedavond. Hallo, goedenavond. Je bent net een paar dagen terug uit Cairo. Je hebt nog mensen van Free Voice in de Egyptische hoofdstad zitten. Heb je contact gehad met hen? Uh, ja, ik heb de afgelopen uren uh, intensief contact uh, gehad. Want we zijn natuurlijk gewoon benieuwd hoe het met het uh, team gaat. En hoe gaat het met het team? Nou, we hebben één Nederlandse collega, waar het op zich uh, goed mee gaat. Maar we zijn blij dat hij morgen uh, terugkomt naar Nederland... Uh, want we vinden het eigenlijk ook niet, niet langer ver, uh, zeg maar verantwoord... dat hij daar uh, blijft zitten. De rest van het team, dat zijn uh, Egyptenaren. En ja, op zich uh, wel interessant. Het, is een beetje, het zijn allemaal jonge mensen, maar het is een doorsnee... zou je kunnen zeggen, van, uh, van, van de samenleving. We hebben een christelijke collega... die eigenlijk die beweging tegen Mubarak heel erg steunde. Maar uh, die vandaag vertelde ja, dat hij bij een van de demonstraties toch een hele grote groep moslimbroeders had gezien. En nou, dat joeg hem wel angst aan. Want? Nou ja, uh, hij hoopt natuurlijk wel op democratie... maar niet op een, een islamitisch uh, Egypte zoals de moslimbroederschap... dat uh, voor ogen heeft met de sharia uh, als wetgeving. Nou, een andere collega die woont in een buitenwijk van, van Cairo. Echt een van die satellietsteden in de woestijn die totaal overstuur was, want uh, uh, ja, je zit daar ver van het gebeuren. Je, je kijkt naar tv, zoals wij naar tv kijken, mm -hmm. wat er in het centrum gebeurt. En uh, ondertussen is het dus s'nachts heel erg onrustig. Je hebt daar die burgerwachten, maar je hebt ook groepen... Thuk, zoals dat de hele tijd dat woord uh, klinkt hier de hele tijd, hè. gespuis, hoorde ik eigenlijk. Ja, daar sprak Jos Stringhold zojuist over. I, he, die woord, in zo'n buitenwijk ja. woont. Ja. Als je dan merkt dat nu de zaak escaleert. Um, ja. Hoe reageren daar de mensen dan op die, die voor, voor je organisatie werken? Die ontdekken inderdaad dat dit wel eens een slotspel zou kunnen zijn. Anderen zeggen, dit is een tussenstap in een draaiboek waar Moerbark nog een keer um, wil laten zien dat hij nog lang niet weg is. Nou ja, wat ik zei, het zijn, uh, het zijn allemaal Egyptenaren... maar ze staan uh, uh, er verschillend in. Uh, en uh, we hebben ook collega's ja, die heel strijdbaar zijn... die aan de demonstraties meedoen, die er vanmiddag ook bij waren. Uh, en die bereid zijn ja, tot het einde door te gaan. die ook ervan overtuigd zijn dat... Uh, uh, He, dat, dat het einde van het verhaal inderdaad het vertrek van Mubarak zal zijn. En anderen die meer bezorgd en die uh, meer voorzichtig zijn. En dat kijk, als je naar zo'n situatie kijkt, dan uh, uh, moet je realiseren dat het natuurlijk uh, een groot land is met een enorme bevolking. En als we over de pro-Mubarak-demonstraties uh, spreken. Ja, dan hebben we dat, zeg maar, het, het, het uh, nare gezicht daarvan gezien... met uh, die politieagenten in Burger. En, he, daar is geen twijfel over mogelijk. Het was natuurlijk één grote provocatie. Maar er zijn ook... Uh, Echte, zeg maar, keurige, uh, higher middle class Mubarak-aanhangers. die uh, heel veel te verliezen hebben. als er een ander regime komt. Want wat hebben zij dan te verliezen? Wat, wat danken zij aan Mubarak? Waarom willen ze zo graag dat hij blijft? Nou, uh, in de afgelopen jaren is er grote economische groei geweest. Er, er zijn heel veel rijken bijgekomen. Als je in de satellietsteden rond Cairo... heb je echt villa-wijken waar de gewone Egyptenaar uh, meestal niet komt... maar uh, en geen weet van heeft of vaag weet, weet, van heeft, weet van heeft... maar die wel degelijk bestaan. Dus een enorme kloof tussen die rijken en en, en de armen, zeg maar, en de lagere middenklassen. En uh, die rijken hebben dus heel veel te verliezen. Hebben privileges te verliezen. Uh, maar dat en... gaan ze sowieso, want in september is Mubarak hoe dan ook weg. Ja, maar ze klampen zich aan het, aan, aan het regime vast, denk ik. Dus de, de Egyptische mevrouw die jullie eerder in de uitzending hadden... ik vond dat heel beeldend, want ze had het en over de politie... maar ook over de hotelmanagers eh, en, en de mensen die in de toerisme-industrie eh, werken. Nou, ik denk dat dat een beetje een beeld is wat je ook elders in, in Egypte ziet... En dat er dus, en ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik ben de laatste jaren vaak in Egypte geweest. Er hangt een beetje zo'n sfeer van ja, dit regime, Mubarak, heel erg oud, hoe zal het aflopen? Uh, en men klampt zich als het ware gewoon vast aan de zekerheden van vroeger. Maar het zijn zekerheden waarvan ook, ik bedoel, begrijp me goed, ik denk ook dat het zekerheden zijn die zullen gaan verdwijnen. Je had het over een collega die uh, vertegenwoordigers van de, de broederschap op straat zagen staan. In hoeverre uh, beginnen die zich inderdaad te roeren? Want de afgelopen dagen hebben we juist gezien dat ze zich heel strategisch, zo werd uitgelegd, afzijdig hebben gehouden. Ja, ze hebben zich uh, low profile uh, opgesteld. En ik denk, eerlijk gezegd, uh, dat dat uh, zo blijft. Want uh, ze, ze, ze weten, ze, ze hebben een enorme politieke ervaring. Natuurlijk een, een oude organisatie. Een sterke organisatie ook met heel veel grassroots. En ze weten uh, dat ze veel te verliezen hebben. Dus uh, ik, ik vermoed dat ze zich voorzichtig zullen blijven opstellen. Je zag uh, Mubarak uh, 30 jaar geleden aan de macht komen... als opvolger van de vermoorde uh, Sadat... Uh, ja. Nu zie je hem vertrekken. Wat voor man zie je nu? Ik zie een, een oude man die zich vastklampt aan, aan, aan de macht. Hè, die een toespraak hield, zoals gisteravond, uh, met als strekking... Ik of de chaos. Nou, dat is dan vandaag... Uh, ik en de chaos geworden. <laughs> ik en de chaos geworden. Ik en, en de chaos. Ja. Ik herinner me wel van... Kijk, zijn voorganger was dus ook absoluut niet uh, populair. En ik herinner me wel in de jaren tachtig... dat er toch hoop was hè, dat hij verandering zou brengen. Maar wat er in feite gekomen is in Egypte is stagnatie. Um, en ja, is uh, een, een soort vreemde mengeling van hè, uh, een autoritair regime... wat met, uh, de, uh, wat, wat voortdurend uh, per decreet uh, heeft geregeerd. Noodtoestand uh, is al die dertig jaren van kracht geweest. Ja, en, en Jan, als ik je even mag onderbreken, hè, ja. wat dan toch wel opvalt. Er waren natuurlijk weer verkiezingen eind vorig jaar. Uh, iedereen uh, vond Mubarak, hè, zag hem toch als vriend in het Westen. En dan ja. nu opeens met die demonstraties roepen ze allemaal... hij moet nu weg. Dat heeft ja. toch eigenlijk ook iets raars. Wat je nu allemaal vertelt... Ja. Daar is hij niet voor aangepakt in eerdere stadia. Toch? Nee, maar de Egyptenaren zijn uh, niet een heel uh, extrovert volk. En zijn juist, uh, is juist een volk wat zich heel lang schikt. En wat uh, juist altijd uh, poldert, om zo maar te zeggen. Een ja, nee, maar, maar het volk. De nee, maar ik bedoel ja? ook, ook ja? De, de westerse leiders. Die hebben oh, nu het westers... hoogste woord. Van die man Die moet echt weg. Maar dat heb ik ze in november vorig jaar bijvoorbeeld niet horen zeggen. Ja, ik vind het uitermate hypocriet. Uh, ja, ik wou het niet zeggen als neutraal presentator, maar... Nee, nee maar ik vind het echt ontzettend uh, hypocriet, uh, eerlijk gezegd. Uh, want het is natuurlijk he heel erg bekend dat, uh, wat er in Egypte aan de hand was. Schendingen van mensenrechten, geen persvrijheid, geen vrijheid om je te organiseren. Nou, Noem al die dingen maar op. En nou ja, in ons werk uh, met uh, Egyptische collega's lopen we daar ook voortdurend tegenaan. En, en ja, dat zijn in feite bekende feiten, dat, dat, dat is bekend. Dus eh, als de politiek verrast is, dan eh, geloof ik daar niet zo heel veel van Nee, voor nou in. verrast niet, maar goed, ze ja. maken zich in ieder geval, laat ik het zo vaststellen, nu zeer druk over eh, dingen waar we ze in het verleden iets minder over hebben gehoord. Laat ik het ja, zo ja. formuleren. Jan, ja. dankjewel voor dit moment. Ook jou zullen wij de komende dagen nog vaker horen. Wie we allemaal vaak gaan horen is natuurlijk Sander van Horen, die in Cairo is. Uh, Sander, hoe ziet het er uh, uit de avond? Um, onrustig, ja. Dat klinkt bij het verhaal. Maar nee, natuurlijk onrustig. Uh, waar ik nu recht naar beneden kijk, naar een van de ingangen van het plein... waar ik al de hele tijd op uitkijk, daar is het toevallig weer een beetje rustig. De pro mubarak aanhangers die hebben zich wat verder terug laten vallen... tot het begin en op de brug en uh, maken daar een hoop lawaai. Maar daar is het op dit moment even bij gebleven... Dan is er dus een hele stuk min of meer leeg tot die tanks en dan is het weer een hele stuk uh, leeg tot het midden van het plein en daar zie ik nog altijd groepen mensen staan, dacht ik, van de demonstranten. Uh, het is een status quo die niet kan blijven bestaan. Je hoort het weer op de achtergrond, die dus de komende uren uh, op en neer zal gaan, dan weer zal opklammen en dan weer uh, wat rustiger zal worden. Wat zijn het voor mensen die nu nog op het plein zijn achtergebleven? Uh, mensen van allerlei uh, uh, groepen, en die moet ik even gokken, want ik ben niet op het klein, uh, maar als ik ervan uitga dat wat er nu is, dat dat is wat er elke nacht uh, tot nu toe gezeten heeft, dat is de harde kern, dan zijn dat uh, mannen, maar toch ook vrouwen van allerlei groepen. Daar zitten moslimbroeders bij, daar zitten seksuliers bij, er zitten toch nog ook een paar christenen bij, alhoewel de koptische kerk gezegd lijkt te hebben dat ze zich uh, terugtrekken uit de demonstratie. Um, daar zitten uh, um, artiesten bij, daar zitten bouwvakkers bij, er zitten werklozen bij. Het is echt van alles wat. En gisteravond rond deze tijd uh, werd aangekondigd dat Mubarak een toespraak zou gaan houden. Weet je of er uh, vanavond nog iets van hem te verwachten valt? Is mij niets van bekend, nee. En, en de oppositieleiders, El Baradij, heeft vanmiddag uh, gewaarschuwd voor een bloedpad op en rond het plein. Heb je, heb je van andere oppositieleiders nog iets gehoord? Nee, maar dit is de man die door de oppositie gezamenlijk naar voren is geschoven als uh, de woordvoerder. Dus wat hij zegt, daar mag je volgens mij ook van uitgaan dat dat uh, het standpunt is van de oppositie. Maar het is nu ook lastig communiceren. Hè, op het moment dat die uh, woordvoerder is nu op het klein zit, ja, ze geven niet een soort persconferentie hooguit. Een interview via de telefoon aan een van de televisiezenders. Maar daar heb ik nog niet een van de andere oppositieleiders voorbij zien komen. Sander van Hoorn, dankjewel voor jouw uitgebreide verslag uh, vandaag op Radio 1. En wij zullen weer jou uh, ongetwijfeld, uh, Tim, hè, Sander van Hoorn, later vanavond ook nog horen. Rekenbaar. Uh, we zagen stevige onlusten in. Uh... Cairo, we hoorden over andere onlusten elders in het land. We hoorden reacties vanuit de internationale gemeenschap... Uh, waarschuwingen aan het adres van president Mubarak. Uh, het uh, wacht is inderdaad hoe de avond gaat vallen. Wij zijn er de hele avond bij. Als er ontwikkelingen zijn, zullen we inbreken. Hierna gaat WNL verder met de avondspits met Petra Grijzen En in ieder geval op heel en elk half uur uitgebreide bulletins. En dit wordt nu voorgelezen door Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Na een dag vol geweld in het centrum van Cairo lijkt de rust nu terug te keren. Op het Tahrirplein heerst nog wel een gespannen sfeer. Aanhangers en tegenstanders van president Mubarak... gingen elkaar vandaag te lijf met stokken en messen en ze bekogelden elkaar met stenen. Bij de veldslag waarbij tienduizenden mensen betrokken waren... is volgens de staatstelevisie een dode gevallen. Er zouden 600 mensen gewond zijn geraakt.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 Internationaal heerst bezorgdheid over de situatie in Egypte. In Washington laat het Witte Huis weten dat als blijkt dat het regime Mubarak achter het geweld zit, dat onmiddellijk moet stoppen. In Nederland heeft de PvdA premier Rutte opgeroepen via de Europese Unie aan te dringen op het snelle aftreden van Mubarak. En tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits Petra Grijsbeer. Na Egypte, Marokko klaar voor de revolutie. Goedenavond en welkom hier live vanaf de redactie van WNL in Amsterdam. Wat later dan u van ons gewend bent in verband met de ontwikkelingen in Egypte. En daardoor is het programma Kunststof komen te vervallen. En ook wij praten natuurlijk door over de situatie in Egypte... waar de hele dag rellen en vechtpartijen zijn geweest op het Tahrirplein in Cairo. De volking heeft lang vreedzaam gedemonstreerd, maar vandaag gooien de aanhangers van president Mubarak roet in het eten. Met honderden gewonden en één dode tot gevolg. In Cairo is VPRO-verslaggever Rick Delhaas. Goedenavond, Rick. Ja, goedenavond. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, het is wat uh, gekalmeerd sinds uh, de avond is ingevallen. Er zijn ook wat minder mensen op het... Uh, het klein, uh, heb ik het idee. Uh, ik ben inmiddels uh, naar mijn hotel gegaan. Uh, maar... Uh... Er komen dus allerlei uh, straten uit op dat plein. En uh, vanuit die straten worden de demonstranten op het plein dus belaagd. En uh, dat is eigenlijk al uh, uh, ja, in, zeg maar in de middag begonnen. Mm -hmm. Ik ben hier pas om een uur of uh, half één, één aangekomen. En uh, vrijwel onmiddellijk toen, uh, toen ik op het plein uh, was, toen ja, begonnen er... Uh, zeg maar provocaties vanaf van een demonstratie die vanaf het, uh, het Egyptisch Nationaal Museum kwam. En ze uh, zij kwamen ook echt uh, heel ver het plein op een aantal van die Pro-Mubarak demonstranten die uh, ja renden echt vlak langs mij heen um, uh, naar een andere zijstraat. Uh, en uh, de. De betogers op het plein belaagden hen. En uh, dat is uiteindelijk in een uren durend uh, veldslag uh, met stenen gooien geëindigd. Uh, over en weer. En ondertussen bleef het leger zwijgzaam aan de kant staan. Dit ja, was heel gek bij het. Ik kon er vrij dichtbij komen, net buiten het bereik van de stenen, zal ik maar zeggen. Um, uh, aan de ene kant op het plein, waar ik stond, uh, stonden dus de demonstranten uh, anti-Mubarak. Uh, dan had je uh, daar een ruimte tussen, waar een tank stond, de koepel dicht. Daar uh, zaten wel of geen soldaat in. En uh, zeg maar 50, 100 meter verderop waren de pro-Mubarak demonstranten. En uh, over en weer werden er stenen gegooid. Uh, allengs werden er... Uh, uitgebrande politie- en militaire vrachtwagens... Uh, dwars over de weg gezet. Werden door golfplaten aangesleemd... om je uh, te beschermen... tegen um, uh, de stenen. En uh, nou, af en toe... was er een charge. Dan ging de ene groep weer vooruit... en moest de andere terug en vice versa. En die pro-Mubarak-demonstranten... die probeerden het eerst eens vanuit... die zijstraat... Van het Nationaal Museum, maar uh, een uur later proberen ze het ook vanuit een andere zijstaat. En nog één, en nog één. Klinkt als totale chaos eigenlijk? Nou, een ware veldslag. Uh, niet, uh, kijk, de politie is afzijdig gebleven. Terug het leger houdt zich afzijdig. Um, en uh, deze twee groepen maken het op dit moment uit. Um, zij het dat het, ja, het wel een, een, een vuistgevecht is met velen en stokken en niet met wapens, zal ik maar zeggen. Ja, ja goed. Wat dat betreft is, valt het misschien nog mee. Een grote vraag is natuurlijk hoe gaat deze situatie zich ontwikkelen? Wat verwacht jij uh, voor de loop van de avond en de nacht? Ja, dan moet ik alleen maar uh, op geruchten afgaan en gissen. Dus daar, daar hebben we niet heel veel aan. Maar uh, ja, de, de, de verwachting van mensen op het plein, en dat is misschien ook een beetje vrees en zorg... is dat ze uh, in de nacht uh, echt helemaal ontsingeld worden. En uh, ja, van alle kanten aangevallen. Uh, er zijn... Niet zo, uh, er zijn minder mensen dan zeg maar, vanochtend op het plein. En de vraag is, uh, uh, zullen ze stand houden? Uh, de, uh, de, de, de minister van Binnenlandse zaken heeft ook aangekondigd... dat hij uh, plunderaars en mensen die vernielingen aanrichten... Uh, nou ja, uh, zeg maar, vaststaat wil halen. Je zou kunnen zeggen dat uh, de mensen op het uh, plein, die uh, zo'n beetje alles hebben afgebroken om aan stenen te komen, wat er op het plein is, uh, uh, ja, vernieuwzuchtiger zijn. Dan zou je kunnen verwachten dat er misschien een schoonmaakactie komt uh, vannacht. Goed, daar uh, ben jij dan in ieder geval ook getuige van. Rick Delhaas vanuit Cairo, vpro overslaggever Daar bij mij in de studio, Atef Hamdi. Hij is politicoloog verbonden aan Instituut Klingendaal, van oorsprong ook Egypte. Welkom in de uitzending. Um, hoe beleeft u deze momenten? Het zijn um, zeer spannende momenten. Um, um, heel veel is nog steeds onduidelijk. Um, en ik, uh, ik maak mij wel zorgen. Ja. Zeker nu, omdat vanwege de confrontatie. Um, er zijn mensen op straat die... Uh, die opkomen voor het Mubarak-regime. Um, die hoeven niet per se vermomde politieagenten te zijn. Dat zijn ook mensen, wiens uh, uh, bread and butter, brood, uh, afhankelijk is van... van, van, van van het oude regime. Mensen die in het toerisme werken. Mensen die zien dat misschien hun economische belangen in, in, uh, bedreigd worden. Dus die vinden op dit moment dat het belangrijk is om steun te betuigen... richting uh, paterfamiliërs, zoals hij uh, bekend is uh, in Egypte. Ja, want uh, en verbaast het u dat, die, dat de situatie zich nu op deze manier ontwikkelt? Hè? Dagenlang vreedza vreedzame protesten. Nu loopt het toch uit de hand? Ik verbaas me vooral over het uitblijven van een concrete, een, concrete, een concrete actie vanuit het leger. We weten nog steeds niet wat er gebeurd is in de afgelopen tijd. De, het leger gedraagt zich zeer loyaal aan, aan, aan Mubarak tot op dat moment. De vice-president, Omar Suleiman. Die, he, die is in feite, uh, die heeft, heeft de eed afgelegd bij Mubarak. Zeer betrouwbaar iemand, uh, iemand echt van de establishment uh, mm -hmm. rondom Mubarak. Um, de, de nieuwe premier is ook in, in, uh, in generaal uh, die een zeer sterke positie heeft, heel goede positie heeft. Ik maak mij, ik hoor ze wel, ik zie uh, weinig aanleiding om te denken dat het leger um, Afziet van bescherming of van het bijstaan van het Mubarak-regime. Dat moet u mij nog even verder uitleggen. Want inderdaad, we zagen ook op de beelden vandaag Al Jazeera, BBC News, CNN, de tanks blijven stilstaan als stenen op de straat. En u zegt dat betekent loyaliteit aan Mubarak. Je kunt het ook omdraaien. Mubarak... Loyaliteit aan de mensen door niet in te grijpen. Ja, Mubarak heeft vanaf het begin gezegd, ik. De mensen hebben het recht om te demonstreren. De mensen hebben het recht om hun, uh, om, om hun mening te uiten. Over hun, wat er gaande is en wat er mis is. En daarom denkt u, daar doet het leger op dit moment aan mee. Maar de vraag is dan vervolgens. Hoe lang zal Mubarak dat nog pikken, die protesten? Uh, eerder vandaag kwam ook al het geluid vanuit het leger. Nu moet het maar eens afgelopen zijn. Precies, en dat is wel een, de vraag. Uh, uh, en ik, ik zie ook dat. Er zijn geruchten, dat men niet weet wat, wat er precies... Het uitblijven van een, een reactie vanuit het leger. Uh, zegt. Sommige mensen lezen eruit dat misschien heeft het leger al uh, de macht ingegrepen als het ware. En dat men nu probeert zo lang mogelijk te, te wachten... Uh, totdat het juiste moment komt om dan toch uh, in, te grijpen. in te grijpen. En men hoopt natuurlijk ook dat de mensen uh, moe worden, dat ze geen... Uh, dat ze op een of andere manier terug gaan naar hun dagelijkse leven. En dat zij dan op die manier uh, uh, yeah, uh, het uh, toch, uh, toch een, een, een overgang in, zullen afwachten. Precies. Totdat Mubarak bij de volgende verkiezingen uh, gaat aftreden. De vraag die natuurlijk ook ontzettend speelt is uh, wie zal het land gaan leiden als Mubarak het toch niet haalt tot aan september. Dit is wat... De gedoodverfde oppositieleider El Bahadij zei tegen de BBC eerder vandaag I have no interest in holding any position. I mean what I am here for as an Egyptian is to make sure at this stage of my life that Egypt is turned from a, a, a repressive authoritarian regime into a democracy. That is that is my first priority. However, if if people want me to do whatever I can ja, El Baraday zegt hier... Ik wil Egypte uh, uh, laten ontwikkelen tot een democratie. En als de mensen dat willen, dan zal ik dat voor ze doen. Willen de mensen in Egypte El Baraday? Dat is wel de vraag. Uh, dat is wel de vraag. Uh, um, omdat ik... Uh, ik heb heel koud gereageerd op de ontwikkelingen in Egypte in de afgelopen acht dagen. Ik dacht nou, uh, er is tot nu toe niks gebeurd om echt te twijfelen aan uh, hoe solide het uh, Mubarak regime is. U tot dacht het... al die protesten, dat houdt hij nog wel vol? Da, dat houdt hij nog vol. Uh, dat is, staat ook in lijn met de geboden vrijheden in de afgelopen jaren. En dat de mensen over hun grieven praten, dat mensen ook gaan praten over de corruptie en al die, die, die ellende die zij meemaken. Uh, tot en met gisteren. Ik heb toch meer mensen op straat gezien. Dat was echt een duidelijke... Uh... Signaal. Ik zag het signaal. Het was een wil van de mensen om iets uh, aan hun situ situatie te doen. En, en op een gegeven moment, vanaf dat moment, begon ik echt te denken, oké, okay, en wat komt nog? Oké, okay, nu is het reëel. Er is wel een moment uh, aangebroken, maar... Kijkende naar de Egyptische oppositie begon ik mij echt een beetje zorgen te maken. Als... Want die was er niet? Die is er niet. Die is er niet. Die is ook vrij gefragmenteerd. Het heeft te maken natuurlijk met, uh, met, de, met de gebrek aan politieke uh, middelen of uh, in het verleden. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de politieke stromingen in Egypte vrij gefragmenteerd zijn. En ze hebben nooit echt uh, gewerkt samen aan compromissen sluiten, aan nadenken over de toekomst. Dus... Het hele politieke bedrijf zit, zit, het niet, zit niet in de vingers bij de Egyptenaren. Maar dan komt een type als El Baradij. Hij stopt uit het vliegtuig. Ieder, iedereen kent hem. Internationale Nobelprijs er, voor de vrede gekregen. Waarom zou hij het niet, lukken? Hem het niet lukken? Omdat hij nog steeds niet de taal van de mensen op straat spreekt. Uh, dus het is wel een technocraat. Uh, hij, uh, hij heeft natuurlijk de, de, de, de belangrijkste, uh, uh, het grootste gedeelte van zijn leven in het Westen gewoond. En mensen zitten niet... Uh, op hem te wachten. Hij is een mensen, vreemdeling eigenlijk. Mensen zien voor de hem Egypte, echt als een softie. Ja, gewoon iemand die, die, die 30 jaar uh, in Vienna heeft gewoond en dat hij nu terug naar het land om te vertellen om, om, om de, hoe, hoe het in elkaar zit. Er zijn ook heel veel mensen die twijfelen aan zijn loyaliteit. Uh. Het is gewoon iemand die uh, aan de top van een internationale organisatie heeft gewerkt. Is zeker... Internationaal atoomagentschap? Uh, precies. En hij heeft. Uh, sommige mensen twijfelen aan zi zijn loyaliteit. Uh, uh, uh, aan de Egyptische volk. En waarom? Omdat hij ook tijdens uh, zijn werkzaamheden, voordat internationaal atoomagentschap kennelijke voorkanten heeft gekozen, er, die Egyptenaren misschien niet. Er zijn een aantal turen. dingen gebeurd uh, die men uh, hem in de Arabische wereld kwalijk neemt. Vooral de oorlog uh, tegen Irak, de inspecties toen de tijd uh, uh, tegen uh, uh, Irak en ook de. de de nucleaire situatie van Iran. Het is dus allerminst duidelijk eigenlijk, uit uw woorden haal ik... Wat, er, wat de toekomst van Egypte gaat worden. Het is heel erg onduidelijk, ook nog omdat andere oppositiepartijen... niet, uh, uh, niet sterk genoeg zijn. Uh, de oude garde van de Brotherhood, die, heeft ook, die is intern verdeeld. Ze zijn wel organisatorisch heel goed, maar ze, hebben lang niet, ze, ze spreken niet de taal... van de mensen die nu op straat uh, staan... Demonstreren. En men ziet ook dat de, de Mosenbronhoed een oude gaarde is. Uh, er is echt een. Het is een, een er is een, een vacuüm. Er is een vacuüm. En er moet ook, vind ik zelf, dat die jongeren die de revolutie aangeketend hebben, dat zij ook hun eigen uh, politieke partijen moeten stichten. Ik Goed. denk. Dat, dat, dat moeten we dus uh, zien, hoe dat zal, uh, zich zal gaan ontwikkelen daar. Uh, laten we even naar een andere belangrijke partij gaan in dit hele verhaal. Opstand in Tunesië, demonstratie in Jordanië en natuurlijk. Die Protesten in de straten van Cairo, Egypte. Beelden die niet alleen via traditionele CNN de huiskamer tegenwoordig binnenkomen, maar steeds vaker via Al Jazeera. Hello there, I'm Barbara Serra. These are the latest headlines on Al Jazeera. For hours they fought running battles in the streets. What began as an exchange of chants and insults quickly became much worse. At one point, pro-Mubarak supporters on horses and camels ploughed through the crowd using whips and sticks. A few were overpowered, pulled from the animal and beaten. Ja, Dit zijn uh, de verslagen van uh, Al Jazeera. Uh, meneer Hamdi, politicoloog verbonden aan Instituut Klingendaal... hier in de studio om te duiden wat er allemaal in Egypte gebeurt. En ook die rol van Al Jazeera. Um, had de opstand zoals we die nu zien in Egypte... en in verschillende landen in die Arabische ring... kunnen ontstaan zonder Al Jazeera? Uh, ik denk het niet. Uh, ik denk dat Al Jazeera in, in, uh, heel veel uh, deuren geopend heeft voor mensen om, om, om, om, om kennis te vergaren. Uh, en ook zich een beetje politiek te ontwikkelen. Dat mensen kunnen zien dat er uh, verschillende stromingen zijn, verschillende standpunten zijn. Uh, Al Jazeera heeft dat mogelijk gemaakt. Uh, Al -Jazeera, dankzij Al Jazeera is er ook. Uh, uh, uh, gereageerd vanuit uh, de verschillende Arabische landen op het gebied van media. Men moest met Al Jazeera concurreren. Als anders uh, verliest, men zijn eigen publieke opinie. Uh, dus men heeft ook de taal en de, de terminologie en de concepten die uh, door Al Jazeera Bediscussieerd werden, heeft men die ook overgenomen. En probeert ook te laten zien dat die ook... vanuit die Arabische landen ook ermee eh, zorgvuldig eh, omgegaan wordt. En dan zijn er heel veel enthousiaste verhalen over Al Jazeera. Een onafhankelijke berichtgeving vanuit de Arabische wereld. Is dat ook helemaal terecht? Um, uh, het is wel heel interessant, hoe formule. Uh, het is niet voor niks dat men, men Al Jazeera uh, CNN van de Arabieren uh, noemt. Uh, alleen, uh, zeker in de afgelopen... Uh, uh, onrusten in Egypte en voorheen in Tunesië, vond ik wel toch dat men bezig was om olie, olie, olie op het vuur te gooien. Ik heb niet natuurlijk uh, de, ik heb mij uh, zijdelings daarmee bezig gehouden. Ik zag wel een aantal artikelen waarvan ik dacht dat dit Welke? echt een oppervlakkig op, berichtgeving uh, Nou, men heeft heb ik de indruk, men heeft uh, voordat er dingen gingen gebeuren, heeft men in feite um, um, Scenario's uh, in de lucht uh, geschoten. Uh, uh, te veel gespeculeerd, hè? Te veel over gespeculeerd, de zaken. precies. Uh, dat het zakenmensen uit Egypte vluchten, terwijl er nie, helemaal niks aan de hand was. Uh, Mubarak, dat zelfs Mubarak zowat op het vliegtuig stond. Precies. Uh, op richting het punt stond te vertrekken. Onbekende bestemming. Uh, de zonen van Mubarak die bankier zijn in internationaal. Uh, uh, uh, uh, opererende businesses hebben, dat zij maar... Terwijl dat niet gebeurd is. Precies. Ja, goed. Meneer Hamdi, uh, u blijft zitten. Wij komen zo ook bij u terug. We gaan eerst naar de realiteit van de beurs van vandaag. AIX 0,1% hoger gesloten op 367 punten. Fred Huibers, hek wel je vans. Goedenavond. Is dat ook een spiegel van wat we zien in Egypte? Het valt mee, in principe. Ja, het valt mee, maar we hebben natuurlijk wat achter de rug. Uh, er zijn wel degelijk zorgen over Egypte en belangrijker nog zou het overslaan naar andere landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Dat is een, een scenario wat voor een deel gedisconteerd is uh, in de beurs afgelopen tijd. Niet vandaag, maar wel bijvoorbeeld gisteren. Ja, want uh, als je kijkt naar de olieprijs bijvoorbeeld, gaat het nog steeds hard omhoog. Um, is dat ook een terechte angst? Ja, de, de, zoals ik al zei, het scenario is niet, Egypte is niet zo ontzettend belangrijk voor de, voor de olie als zodanig een beetje het Suezkanaal, Maar er is inmiddels voldoende capaciteit ook om het Suezkanaal heen te varen, wat, wat scheepvaart betreft, scheepvaarkapaciteit. Nee, de zorg is veel meer dat er een belangrijkere olielanden, zoals Saudi-Arabië of Libië, zo'n opstand zou kunnen komen. Ja, en dan we, spelen we een heel, ander, een heel andere wedstrijd. En met veel nare, grotere, nare gevolgen voor het Westen. Ja, omdat Egypte is wellicht niet een olieproducerend land... maar ligt op, het, op een hele strategische plek... en was heel lang een stabiele factor in de regio Klopt, tenminste. heel belangrijk was dat het gematigd Arabische land was... wat vaak ook zo'n zo rol van de uh, mediator heeft gespeeld. Hè, dus uh, tussen, ook tussen Israël en uh, nou, dat, is, uh, dat dreigt nu uh, iets anders te worden. En dat, daar heeft de markt zorgen over. Ja, goed, uh, laten we nog heel even kijken uh, naar binnenlands nieuws. Althans, wat we verwachten. Deze week cijfers van Unilever. Net als de Egyptenaren overigens last van hoge voedselprijzen. Ja, ja, nou Unilever uiteraard uh, maakt, uh, heeft veel last van, van, van grondstoffen. De vraag is dat kunnen doorberekenen. Uh, twee dingen waar beleggers op zullen letten. De marges, dus uh, kunnen ze het inderdaad doorberekenen. En twee, kunnen ze die autonome groei van 4% plus kunnen ze die vasthouden. Nou ja, in op opkomende markten zal uh, dat uh, waarschijnlijk wel lukken. Maar hoe zit het in het Westen, in Europa? Want zie je toch vaak dat, uh, dat mensen de hand op de knip houden. Dankjewel. Fred Huibers, Hek, Value Funds. WNL is ook uh, op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. En uh, wij gaan nog even een uitstapje maken naar de bankiers. Ook belangrijk nieuws van vandaag. Bankiers, uh, die hebben hun bazen vandaag in Den Haag zien zweten. De Tweede Kamer hield namelijk een hoorzitting... en vroeg directeuren van de belangrijkste Nederlandse banken het hemd van het lijf. Martine Woef ging voor de deur staan bij drie verschillende banken... om te vragen hoe dat nieuws op de werkvloer wordt ontvangen. Uh, het is een hot topic. En, ja, ik denk dat het voor het bankwezen goed is dat dat besproken wordt. Ja. Okay. Dan wordt er ook veel gepraat over de bankencode. Dan hebben we het over uh, dingen die moeten veranderen. Zoals in de bonuscultuur, waarover gesproken is. En ook over klantgericht handelen. Merkt u daar als bankier al iets van? Um, ja. <laughs> um, voor mij persoonlijk niet, nee. En die hele discussie die gaat u eigenlijk dus een beetje aan u voorbij? Uh, ja, ik zit niet in die categorie die inderdaad grote bonussen krijgt. Dus uh, dat is heel simpel. Dat is ook wel jammer, of niet? Mm, valt wel mee. <lacht> Leuk werk is belangrijker. Dus, ja. Ja. Ja. En wat voor werk doet hij? Ja, ik zit op een uh, controlefunctie. Dus, uh, yeah. okay. Dat is geen, ja. Uh, yeah. Noem je dat geen commerciële functie? Dus dat. Uh, Controleert u dan ook extra, nu dat de bankencode zo strikter wordt nageleest? Wij gaan heel strikt controleren. <laughs> is het zo dat je op feestjes je vaak moet verantwoorden als bankier? Kijk, ze vragen wel naar het hele reilen en zeilen. Ik ben een exportis. En, en hoe het is om uh, in eerste instantie een bank over te nemen... en dan de overname door de staat, et cetera. Ja, dat soort verhalen, dat, gaan wel de, dat gaat wel de ronde, maar echt inhoudelijk niet. En vindt u het goed dat ze daar dan in de Tweede Kamer over gaan praten... Of... Het is altijd goed om daarover te praten. Ik bedoel, uh, zoiets mag je nooit meer laten gebeuren. Weet de Tweede Kamerleden waar ze het over hebben? Dat idee heb ik wel. Ja. Ik denk dat Waterbos het redelijk goed gedaan heeft uiteindelijk. En er wordt er veel gesproken over de code banken. Dus dat er dingen moeten veranderen en bijvoorbeeld de bonussen... maar ook de klantgerichte benadering. Merk je daar als bankier zelf al iets van? Zeker, zeker. Het is veel meer uh, uh, client-driven. Uh, er worden veel meer controles uitgevoerd en het wordt weer veel meer gedecentraliseerd. Dus het lijkt mij alleen een positief teken. Tien voor acht. Ja, we gaan terug naar de Arabische regio waar het erg onrustig is. Maar over één land horen we nog betrekkelijk weinig. Dat is Marokko. Kan het vuur ook overslaan naar dat land? Hoe volgt de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland eigenlijk de ontwikkelingen daar in de Arabische wereld? De NL's Wiegeheimer pelden de stemming bij de Marokkaanse herenkappen. Ook hier bij de Marokkaanse herenkappers staat uh, Al Jazeera aan. Dag meneer. Uh, u volgt het ook met speciale interesse, dat wat op dit moment in Egypte gebeurt? Absoluut. Wij zijn allemaal adobeerden, dus wij uh, volgen het eigenlijk op het moment. Daar bent u van de oorsprong Marokkaans? Ik ben Marokkaan, ja. Zal zoiets dergelijks, zoals dat nu in Egypte gebeurt en gebeurt is er in Tunesië, die massale protesten ook kunnen gebeuren in Marokko? Nou, in Marokko kan zoiets zal nooit kan gebeuren, omdat uh, om een koning even uh, te vragen dat hij moet stappen, dat kan absoluut niet gebeuren, omdat uh, hij is beschermd door de wetten. Inderdaad, in Egypte hebben we te maken met de president. In Marokko hebben we te maken met een koning. Koning Mohammed VI. Maar de omstandigheden. Ook in Marokko zijn de voedselprijzen hoog. Is de hoge werkloosheid. Een groot verschil tussen arm en rijk. Dus de ideale voedingsbodem, zou je zeggen, misschien ook wel. Voor protesten. En er wordt op dit moment ook al geprotesteerd daar. Er wordt daar wel geprotesteerd. Maar in wel kleine mate dan wat in Egypte gebeurt. Omdat de, de bel is niet hetzelfde als Egypte. De prijzen in Marokko zijn, toch liggen toch anders. En de mensen wat ze daar verdienen. ligt wel veel hoger dan in Egypte. Wat wordt er op dit moment gezegd eigenlijk op de televisie? Uh, dat het gaat om geheime dienst wat ze daar gedaan hebben vandaag. Dus het geheime dienst van Egypte hebben we in de burgerkleren van mensen gemarteld. Daar gaat het om. Aan de zijde van Mubarak, de protesten op die manier proberen de kop in te drukken. Precies, maar dat heeft hij gisteren ook gezegd. Dat hij chaos gaat creëren. Dan moeten ze kiezen tussen chaos en hem. En vandaag laat dat ook duidelijk zien... Op dit moment is er een, handgranaat nu blijkt, een, een gegooid naar een museum dat nu in brand staat. Meneer, okay. U kijkt ook geïnteresseerd naar de beelden voordat u hier geknipt wordt. Voelt u nog steeds een soort van verbondenheid met die mensen daar? Ja, ja absoluut, want uh, mensen zijn wel ontevreden, maar ze hebben geen andere alternatief. Ik bedoel, het kan wel uit de hand lopen en het kan alleen maar uh, bergafwaars gaan met die landen, zoals in Irak. Dus dat maakt u niet optimistisch? Nee, absoluut niet. Nee. er zijn ook heel veel mensen die zeggen, eindelijk... het volk weet zich van de tyrannieke juk te bevrijden. Ja, maar wat ik bedoel van, uh, in Arabische landen uh, heb je wel iemand die met een ijzeren hand uh, moet regeren. Want, uh, maar daar denken die mensen daar op dat plein heel anders over. Vreden. Wat ik uh, zelf uh, in mijn oog heb, is dat mensen daar uh, nu wel als één man... zeg maar, uh, in de oppositie staan. Maar straks hebben je allemaal verdeeldheden. Geloof dus niet dat als Jazeera binnen een paar weken het plein van Marrakesh laat zien, ja. Jemme Fna. Ik weet het niet, maar ik geloof er niet, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, ja, wat is uh, eigenlijk het positieve uh, daarvan? Ik bedoel, van, kijk maar naar uh, Tunesië, al weken in chaos. Uh, men weet nog steeds niet uh, hoe ze het aan moeten pakken en uh, ja, wat het eindelijk uh, zal opleveren. Ja, Afet Ham, die bent van het instituut Klingentaal, eh, politicoloog bij ons eh, al hier het afgelopen half uur in de studio. Deze eh, klant van de Marokkaanse kapper, die eh, ziet het eigenlijk niet zo zitten. Die is wel blij met die harde hand. Want anders chaos en dat wil niemand toch? Ja, er zijn mensen die dat... Uh... Op die manier, dat, zegt ook, dat is de taal van de machthebbers in, in, in de Arabische wereld. Hè? Laten we even kijken naar Marokko. Want uh, daar ging het ook hier over. Wat denkt u, zou Marokko de volgende kunnen zijn? Marokko heeft te maken denk ik, met de structurele uh, problemen... van armoede, werkloosheid. Um, um, misschien in minder mate dan in Egypte. Marokko is een redelijk zelf denk ik, voorzienend op het gebied van landbouw. Dus het zou best kunnen dat ze ook... Veel beter, uh, um, de voedselprijzen daar die zijn niet zo uh, uh, hoog, extreem hoog als in, uh, zoals de, in Egypte. De buurlanden. Ja, en ik denk dat in Marokko ook men. Hij uh, heeft ruimte geboden aan de islamisten, de aanhangers van de politieke islam. Dus die zijn redelijk politiek geïntegreerd binnen het uh, politieke stelsel van Marokko. En daar komt nog bij natuurlijk, is dat Marokko traditioneel een koning heeft. Uh, een koning die uh, wordt de prins der allergelovigen genoemd. ...verwijzend naar een directe afstamming van, van, van de profeet Mohammed. Tegelijkertijd hoor je ook nog steeds veel verhalen over de persvrijheid... ...die er eigenlijk niet is in Marokko. Uh, dat klopt, maar ik denk ook dat er uh, veel ruimte geboden wordt in Marokko aan kleinere NGO's, uh, ook NGO's vanuit het westen, om daar allerlei activiteiten te ontplooien. Uh, dit gezegd te hebben op dit moment vanwege het momentum, vanwege wat er in Tunesië is gebeurd en dan uh, in Egypte en al die andere Arabische landen. Uh, het kan alle kanten opgaan. Ja. Het uh, uh, is... Niet reëel dat ook uh, zoiets kan overlaaien. Niet alleen maar naar Marokko, maar naar Mauritanië, naar Soudan. Op dit moment zijn er ook rillen. Uh... Ja, men spreekt ook van uh, rillen in uh, Saoedi-Arabië zelfs. Ik wil u even meenemen naar de plek waar Mubarak op dit moment zit. Ik zou niet weten waar. Volgens mij in een bunker of misschien wel in een piramide... waar hij in ieder geval weinig zicht heeft. U, u, u weet waar die zit? Nee, ik weet het niet. Maar ik las uh, net voor de, uh, onze, de uitzending op Al Jazeera... dat hij nu misschien bij de Egyptische ambassade in België zit. Oh, nou, maar goed, we weten <laughs> dat, dus niet of, maar, dat, of dat ook echt klopt. Uh, heel even met u daar naartoe gaan. U mag één advies geven. Wat is dat aan hem? Aan president Mubarak... Um dat hij veel meer denk ik, duidelijkheid moet geven over, uh, aan de oppositie op dit moment. Hij moet echt veel concreter uh, uh, ingaan op, op, op de wensen en eisen van de betogers. Dank u wel, Atef Hamdi van Instituut Klingendal... voor uw bezoek en uw duiding in deze uitzending. Zometeen omroep Max met het programma Twee Dingen. Daarin volgende onderwerpen, natuurlijk ook over Egypte. Uh, Max praat met... Twee in Nederland wonende Egyptenaren en de olieprijzen. Een vat ruwe olie kost meer dan 100 dollar. We hadden het er net al over. Komt dat door de situatie in het Midden-Oosten of spelen andere factoren een rol? Dit was WNL met Avondspits. Vanavond uitgesproken WNL om vijf voor half negen met Joost Eertmans. en morgen dan melden wij ons hier weer om half zeven. Tot morgen en fijne avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Ik ben in principe een voorstander van islamitisch onderwijs. Maar op de manier waarop het er op het ISA aan toe gaat... ben ik alles wel voorstander van. Het ISA, het Islamitisch College Amsterdam... moet deze zomer na tien jaar sluiten. De school moest zo islamitisch mogelijk worden volgens hen. En als dat uh, ten koste ging van kwaliteit of diversiteit of wat dan ook... dan moest dat blijkbaar maar. Uh... Opkomst en ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. Die droom die wij dan sinds negentiger jaren hadden in Nederland...